De burgemeester van Vlissingen moet bijna 4500 euro aan de gemeente terugbetalen. Burgemeester Roep heeft te veel gedeclareerd voor dubbele woonlasten. Blijkt uit een geheime memo van de gemeentesecretaris aan de raadsleden. De regionale krant PZC heeft de memo in handen gekregen. In juni werd al bekend dat de gemeenteraad het de declaratiegedrag van het hele college wilde onderzoeken. Aanleiding daarvoor waren de hoge declaraties van een wethouder in Vlissingen. Die een dag voor de aankondiging van het onderzoek om gezondheidsredenen opstapte.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 plek in het verblijf. Dan het weer. Vanochtend en ook een groot deel van de middag is het behoorlijk zonnig. Het wordt 26 tot 30 graden. In de namiddag en avond kan enkele regen of onweersbui vallen. Morgen nog steeds wat buien, vooral in het oosten. Verder is het zonnig en het wordt dan 22 tot 26 graden. Dit was het. Dit is John Sahoka van de ANWB. In de Randstad is de A15 Nijmegen richting Gorkum afgesloten tussen de afritten Leerdam en Arkel. Dat komt door een ongeluk met twee vrachtwagens. Er staat inmiddels een file van 6 kilometer. verkeer kan het beste bij knoopendijl een andere route nemen. Tot zover de verkeersinformatie.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 Y así te miro, Ik ben een beetje verlegen, maar ik ben niet bang. Ik ben een beetje verlegen, maar ik ben niet bang. Ik ben een beetje verlegen, maar ik ben niet bang. Ik ben een beetje me maar ik ben niet bang. Ik ben ik ben niet bang. Ik ben ik en we en we zijn er. Aan het rijden van, ik ben Ik ben er. Ik ben er. Ik ben er. no ben er. Ik ben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 en we quedamos mirando A poco rato digo que me estoy en Ik ben van Petergem met In Zaken. En ik spreek vandaag met Itje en Mickey Philipsen. Ze hebben de zaak Sport It's uh, aan de Grote Krocht. Welk nummer aan de Grote Krocht is dat? 22 is okay, dit. 22. Ja. En uh, ja, Itje is de moeder. En, uh, de moeder van Mickey. En samen hebben ze deze winkel. En uh, ja, Itje vertel eens, hoe uh, ben je hier zo opgekomen? Ja, ik zat... Uh... Bij de peuterspeelzaal De speelzaal dat is tegenwoordig allemaal moeilijk. Met subsidies om dat uh, rond te krijgen. En op een gegeven moment moest er toch een grotere organisatie bij komen. Nou ja, en dat beviel eigenlijk niet. Dus toen dacht ik, nou, dan moeten we iets anders doen. En eigenlijk door Bob Dietrich, die dat altijd vroeger heeft gedaan. Toen had ik zoiets van, nou, dat lijkt me wel heel erg leuk om te doen. Die het toen ook gevraagd van, wil je het overnemen? En toen zei ik, nee, toen zaten twee grote sportzaken hier nog in Zandvoort. Ja. En uh, nou, toen ben ik dus speutspels aan gaan doen, heb ik tien jaar gedaan. En ondertussen waren kinderen groot. Mm. En nu kwam het weer op pad en nou denk ik, ja, nu moet ik het doen, anders doe ik het niet meer, hè. Anders ja. ben je te oud. Dus uh, ja, nu ben nou, zo ik oud ziet de er nog niet uit. Dat is een stralende dochter die ja, nog meer ja. jonger zit. <laughs> maar ja. dat is wel grappig. En uh, ja, jullie hebben dus een uh, soort sportzaak, speciaalzaak voor sportkleding, attributen. Noem je dat? Hoe noem je het zelf? Ja, echt functioneel. Ja, oké. Okay. Sportfunctioneel. Dus we hebben echt uh, voor de tennis, hebben we tennisschoenen, uh, en, uh, voor hockey, voor hardlopen. En ja, voetbal, en voetbal hebben we. En dus van allerlei sporten. Ja. En, uh, ja, en jij dacht, Micky, ik ga gewoon lekker bij Ma in de zaak? Ja, nou, ja. zij heeft het aan mij gevraagd. En ik werkte op het strand op dat moment. En ik had mijn havo afgerond. Dus ik was klaar. En had voor de rest niet veel om te gaan doen. En toen dacht ik, nou, het lijkt me wel leuk. Iets anders. Ja. Gewoon als uitdaging. Dus... Ja, en toen zijn we eigenlijk uh, gelijk begonnen, mm -hmm. alles verbouwd en alles ingericht gekocht en zijn we open gaan. Ja, en hoe was die eerste dag dat jullie open gingen? Uh, ja, raar natuurlijk. Het is toch je eigen ding en ja, je weet nooit hoe het gaat lopen. Maar de, ja, er waren veel uh, familie en vrienden die langskwamen om te steunen. Dus ja, eigenlijk hartstikke leuk. Mm -hmm. En jullie draaien nu alweer een jaar, bijna, dacht ik, ja, augustus. Ja, 13 juli. Ja, 14 juli. Zijn is het alweer al een jaar? Nu. Ja, is het alweer een jaar dat we open zijn. En ja, hoe is het bevallen dit jaar? Het is een heel jaar geweest. Hoe heb jij het uh, ervaren, Mickey? Ja, hartstikke leuk eigenlijk. Snel gegaan. Heel snel. Oh. Maar ja, uh, mensen zijn enthousiast. Je weet natuurlijk van tevoren nooit hoe ze gaan reageren. En iedereen is eigenlijk wel enthousiast dat ze niet voor ieder dingetje naar Haarlem hoeven... Dus ja, bevalt ons goed. Ja, ja want Sand vertelt wel heel veel sportverenigingen. Weet jij hoeveel toevallig? Nee, nou, heel wat. En hoeveel ja. soorten we verenigingen hebben, hebben ze in Sand? Nou ja, we hebben basketbal, handbal, voetbal, uh, tennis. We hockey. hebben zwemmen, hockey. Ja. Dus we hebben echt uh, heel veel. Dat er in zand ja, wordt, toch wat sport wordt gedaan. En, golf. Ja, en, ja. en ook golf tegenwoordig en zo, en hardlopen ja. En voor al die sporten kan je hier eigenlijk terecht, voor je attributen of uh, kleding? Ja, uh, niet echt voor uh, de golf, omdat bij de golfvereniging zit dan ook uh, eigen zaak, ja, daar. Ja, Dus ja. daar uh, doen we dan niet zoveel in, maar we proberen toch iedereen uh, naar behoefte. Ja, voor alle andere uh, sportverenigingen uh, aan, ja. heb je allerlei dingen ja. in huis. Ja. Kan je ja. iets vertellen over wat jullie specialisatie is? Bijvoorbeeld dat je zegt, nou, hè, je komt van de een of andere club. Dat mag jij bedenken. En dan heb ik voor jou dit en dat en dat leuke aanbiedingen of uh, spullen van kwaliteit of bepaalde merken. Ja, we hebben dan uh, voor de hockey, hebben we dan uh, de Grace en uh, Stek hockey uh, sticks. We hebben dan uh, niet de de, de, de, de en zo, want dat zit dus nogal vast bij de Hockey Oké, okay, yeah. <laughs> Dus uh, ja, daar kunnen wij niet aankomen. En Maar voor de rest proberen we toch voor kleine dingen, de sokken, uh, de hockeysticks, proberen we dat toch allemaal uh, voor elkaar te hebben. Ja, voor tennis dan hebben we de, de schoenen, de Adidas schoenen en we hebben de K-Swiss. En dan uh, de ballen. Tennisreckers kunnen bespannen worden hier. Hmm. Dus uh, ja, we proberen toch uh, alles. Ja, dus zelf, toch, dat, dat doen ja. jullie zelf ook, die tennisreckers ja. bespannen? Ja, en, dat doet Tennis. Uh, ja. Oh, vertel eens, bespannen. hoe ben je daarop gekomen om dat te gaan doen? Dat lijkt me ook een vak apart. Ja, nou, eigenlijk was het niet het plan. Maar we dachten, ja, we moeten toch iets extra's als service uh, gaan doen. Dus toen heb ik, uh, is mij geleerd om te bespannen. En nou, dat beviel eigenlijk wel. Dus... Nu steeds uh, vaker komen de mensen met rekuts om te bespannen. Ja, Wat goed, ja. ja. Dus dat uh, expertise heb je eigenlijk ook uh, in de zaak ja. dan, hè? voor de tennis, uh, en zo. En ja, uh, voor hardlopen, wat, wat voor spullen willen? speciale schoenen, speciale kleding ook bijvoorbeeld? Ja, we hebben dan uh, voor het hardlopen de broeken, de, de lange broeken van Otlo. We hebben dan de schoenen van Sokkeni en van uh, Essex. Uh, we hebben de korte broekjes en uh, zelfs voor wielrennen hebben we de wielrennersbroekjes, mm. de korte broekjes daarvan. Uh, we hebben wat shirtjes voor het hardlopen, dus dat speciaal uh, is voor het, uh, ja, het vocht in principe. Ja, dat natuurlijk absoluut het van het vocht en ja. zo. Ja, en we hebben ook nog uh, jassen, dus softshelljassen. jassen. Ja, wat is de kwaliteit van de Celjas? Wat is er speciaal aan? Het is uh, toch uh, de, de, de wind, die houdt het tegen allemaal, ja. de regen houdt het tegen. En het is toch licht, licht materiaal. Ja, het is een licht spul hè. Ja, dus ja. het is niet zoals een regenpak dat helemaal aan je vastpakt. Nee, nee, nee. nee het is uh, heel erg ademend. Ja, oh ja dat <coughs> ja. Ja. Dus uh, toch niet zo'n dik... Het is wel heel warm, maar niet dat je erin gaat zweten. Ja, dus dat is, dus dat het, is... het voordeel van het softgel. Ja. ja. Want tegenwoordig heb je dat helemaal in hè, heel vaak. Ja. Ik denk oh, wat ja. is het specifieke daarvan. Want het is weer iets anders dan een trainingsjack bijvoorbeeld. Ja. Ja, dat, dit, houdt ook echt, dit is ook echt uh, waterdicht. Ja, dus daarmee kan je, dat je ook echt door de, de regen gaan zonder dat je ja. doorweekt ja. bent. Ja. En hebben jullie al wel eens een hele speciale vraag gehad waar je niet aan kon doen Of dat je moest nadenken, ja, hoe moet ik die persoon helpen met iets? Of een, een leuke anekdote in de zaak? Even nadenken. Ja, lastig. <laughs> Over het algemeen. Ja, dat is, is toch, van. ja. En uh, hebben we het niet in de zaak, dan kunnen we vaak nog wel eraan komen. En dan bestellen we het voor de mensen. Dus dat is ook onze service. Ja, je kan het ook bestellen. Dus Heb je dan je ook bestellen geld? we, ja. ja, dat hebben we heel vaak. En ja. dan bellen we ze terug. Want jullie hebben natuurlijk veel contact met de importeurs van de spullen. Ja, ja. En dan kan je meteen bellen of mailen. Ja. Hebben jullie ook een website met de spullen, die je zelf verkopen bedoel ik eigenlijk? Of is dat nog in de maak misschien? Ja, het is nog in de maak. We hebben nu wel hebben we een website uh, laten bouwen. En daarin staan wel algemene foto's van de winkel. Gewoon dat je echt naar binnen kan kijken. Maar er komen ook nog foto's op van de spullen die wij verkopen. Oh, Oké, okay. ja. en wij dan niet als webshop, maar dan gewoon uh, met ja, gewoon aangetrokken bij personen. Mm -hmm. Ja, dan weet je wat het is eigenlijk. Ja, wat te koop dat is in de zaken. Ja, dat is ook wel handig. Dat is leuk. Ja, en ja, als je zo'n zaak begint... ...dit is ook een beetje een programma voor de beginnende ondernemers. Uh, ja, hoe, heb je, hoe ben je gestart? Vond je het heel spannend en moest je van allerlei dingen regelen? Wat, wat vond je lastig om te regelen misschien? Nee, je moet er eerst induiken natuurlijk. Uh, ja, wat heb je nodig? Uh, waar moet je aan voldoen? Welke regels gelden er? Dus uh, ja, dat is uh, lastig... Uh, om dat uit te zoeken. Kamerverkoopwandel ben ik geweest en heb ik wat cursus gevolgd. Ja. Dus dat je toch wat meer erin duikt en uh, dat je het financieel plaatje een beetje rond hebt. Nou, dan moet je een bedrijfsplan schrijven. Dus ja, je bent heel druk en het ging heel snel bij ons. Want ja, dit pand kwam vrij. Ja. Dus 1 april was ik gestopt bij de peuterspeelzaal. En 1 mei kwam die pand vrij, dus, dus heel snel zijn we erin gedoken. Ja. En heel snel moesten we ja, toch alles uh, uitzoeken. Ja. En toen zijn we toch in diepe uh, het gesprongen. Al. Ja, ja dat is wel spannend, <laughs> Ja, en ja, het ging zo snel, ja, omdat het pand ook vrij kwam en het een goede locatie is. Ja, het is wel een kopplocatie ja, natuurlijk ook. Kunnen we natuurlijk, ja. Ja. Ja. ja, met de auto kan je er lekker bij. Dus er zijn toch mensen die even snel iets willen kopen. Ja, ja. Even snel een balletje, een bitje. En uh, ja, dan is het toch makkelijk als je je auto kwijt kan. Hm. Dus, ja. Nou, wat goed. en de Kamer van Koophandel, daar had je een soort uh, cursus gedaan. Wat houdt die cursus in? Wat deed je daar? Uh, nou, het meer uh, het financiële, dus hoe het allemaal uh, financieel geregeld wordt. Uh, je moet natuurlijk uh, bij de bank langs en uh, hoe het allemaal gaat. Hoe je administratie uh, allemaal op orde hebt. Dus dat soort... Uh, ja. ja En het ondernemingsplan? Moest je voor het ondernemingsplan onderzoeken of je hier uh, uh, in, ja, in Zandvoort een sportzaak rendabel zou zijn? Of mag je gewoon starten? Wat je ook wil verkopen, maakt niet uit... Ja, je kan altijd zo beginnen natuurlijk, maar je wil er toch wel uh, weten of het rendabel is natuurlijk. Ja. Dus je zoekt het uit hoeveel sportverenigingen zitten, uh, wat doen de mensen aan sport, uh, ja, uh, wat hebben we nodig, uh, waar is vraag naar. Dus uh, ja, hoeveel mensen die er uh, sport bij een uh, vereniging uh, doen. Dus ja, dat soort uh, dingen, dat hebben we wel uitgezocht allemaal. En dan financieel, hoe gaat het en mm. wat kost het, wat kost het pand, uh, ja, wat halen we er zelf uit, uh, wat moet je inkopen. Dus ja, dat soort uh, dingen. Ja, dat, dus wel was heel goed, goed voorbereid met ja, de cursus. Heel snel, ja. ja. ja. Heel, heel snel, maar wel, uh, ja, we hebben ons er wel in verdiept. Hey, no vayas presumiendo por ahí Diciendo que no puedo estar sin ti Tú que sabes de mí Hey, ya sé que a ti te gusta presumir Decir a los amigos que sin ti ja, no puedo Hey, Hey, no creas que te haces un favor cuando hablas a la gente de Hey, amor y te burlas de goed. Hey, que hay veces que es mejor querer así. Ik querido y no poder wilde. Ik ben vergeten wat ik wilde. Ik ben vergeten wat ik wilde. Ik ben ik wilde. nunca ben vergeten wat ik wilde. Ik ben vergeten wat ik wilde. Ik Ver, ¿De je te vale ahora wilt? Ahora que no estoy ya junto a ti, je les dirás de mí. Hey, recuerdo que ganabas siempre tú, Weet hacías de ese triunfo una virtud. Yo era sombra y tu luz. Y hey, no sé si tú también recordarás que siempre que intentaba hacer la paz, yo era un río en tu mar. Y a ver, tú nunca me has querido. Nu nunca ik sido tuyo dat ik het te kunnen doen. En ik ben het gevoel de ik het te kunnen heb het gevoel dat ik het te kunnen doen. En ik heb het gevoel dat ik het te En dat ik En ik niet En ik heb Dat het niet is, dat altijd ben. En ik dat ik altijd En ik ben En ik ben dat ik altijd ben. ben ik altijd En Siempre fui yo, y a ver, tú nunca me has querido y a la vez, que nunca he sido tuyo y a los de, pues solo por orgullo ese querer, y a ver, tú nunca me has querido y a la usted ik nunca he sido tuyo ya lo sé Fue pues solo por orgullo ese ik tú nunca me asqueros Misschien de specialistische spullen nog. Wat je even echt wil noemen aan de mensen die luisteren. van Dat je daarvoor hier terecht kan. Want niet iedereen weet dat misschien nog. Uh, nou, we hebben ook uh, sport-BH's. Mm -hmm. En dan uh, de maat 85. En het loopt zelfs tot de uh, F. Ja. Dus uh, echte F, G en H hebben we ook nog. Mm -hmm. Dus echte grote maten. Ja. En dat is echt voor uh, running en uh, voor... Um, Paardrijden en zo, dus dat er echt goede vorm in zit. Ja. Dus echt voor het sporten zijn ze. Ja. En ze zijn van shock absorber. Ja, speciaal goed merk. Ja, voor het goed sportmerk. Sport, sport, uh, ja. En heb je ook nog andere artikelen in de zaak? Want we hebben natuurlijk allerlei uh, sportskleding uh, en attributen gezien. Maar bijvoorbeeld een toerist, kan die hier ook nog ergens voor scoren misschien? Ja, we hebben ook uh, vesten. Dus uh, de, ja, dat is lekker. Als je op de camping zit, ja, je bent wat vergeten. Dan is het toch uh, lekker een vest. Ja. Dus, uh, en wat lekkere vest, dus lekkere vliesflesten, ook, badkleding hebben. Ja. Uh, we hebben dan uh, de jassen, dus de, daar komen ze ook uh, wel voor. Want ja, het is toch koud en dan ja. zijn ze toch iets vergeten. Of het lijkt mooi in Duitsland en dan is het hier toch wat kouder dat het, dat het uh, daar ja. is. Dus ja, dat, uh, daar springen we ook op in. Dus ja, er ja, is voor de toeristen ook uh, genoeg te koop. Slippertjes hebben we ook. Ja. En uh, zonnebrillen van uh, Sinner. Ja. En we hebben dan ook voor Valken nog sokken. Ja. Valken sokken, dus ook voor uh, het, uh, het lopen. Voor, uh, en voor de running van uh, Valken. Dus ja... Iedereen nou, eigenlijk. kan eigenlijk toch ja. wel... Dat is ook specialistisch in principe. Ja, zeker. Ja. Een heel breed assortiment. Hè? Ja. Dus de mensen hoeven niet meer naar Haarlem. Maar daarvoor. Nou, we doen nog een rondje door de zaak even. Zullen ja. we even kijken wat we allemaal... Kan je iets mee vertellen wat we zien? Ja. ja, wat zien we allemaal op de rekken? Vertel. Nou, we hebben dan uh, Spido. De, de zwembroeken voor de heren. We hebben dan ook uh, voor, van Spido voor uh, de dames badbakken. We hebben van uh, Nicky Nobel hebben we badpakken en bikinis. We hebben met kuppen uh, van C&D. We hebben voor de tennis. We hebben voor uh, de... de lopen de korte broeken en de driekwartbroeken broeken. Die we ook voor tennis kunnen gebruiken, maar ook voor outdoor. Uh, dan hebben we de running, running spulletjes allemaal. We hebben badminton rackets in allerlei prijsklassen Ja, heel hebben. veel soorten en merken ja. Ja. ja en dan voor tennis ook in allerlei soorten en maten uh -huh. en voor kinderen en de, de um, uh, squash hebben we we hebben dan van adidas wat spullen we hebben de korte broeken uh, we hebben de voor uh, ja, uh, lekkere uh, hoe heet het? Uh, de, uh, <laughs> Een soort vlietjehek of uh, wat is ja. het? Ja, De de hoerdit allemaal, uh, van die lekkere jasjes, tennisballen Lekker warm, het ja. strand <laughs> We hebben dan uh, tassen voor uh, de tennis, tennistassen Oh ja, hele mooie tassen ja. ja, en voor de voetbal, voetbaltassen hebben we Voetbalhandschoenen zijn dat? Nee, dat is, is voor dat? de hockey. Oh, voor de hokkiehandschoenen? Ja, voor de, de, de, de handschoentjes voor binnen en buiten. De bitjes en de scheenbeschermers. Oh, al die kleine dingen heb je ook allemaal in huis. Ja. Mooi, ja. ja. En dan voor uh, dans hebben we het nog niet over gehad. Voor nee. kinderen hebben we dans. Wat leuk. Ja, ja. van Papillon hebben we heel veel ja. spulletjes. Is dat voor de ballet. Wat voor, voor soort dansen ook, Ballet, dus erbij? ballet oh, Een jazzballet. Ja, oh ja, die leuke tutu'tjes zie ik nog ja, in de inbronsen. Ja, ja, ja. Ach, voor die lieve kleine meisjes. Ja. Dus dat is er ook. En ook de schoenen. Oh, de schoenen. Wat leuk, want er de... zijn heel wat meisjes die ballet doen natuurlijk wel. Ja, balletschoentjes, maar ja. ook de dansschoenen, de jazzschoenen. Hm. Dus die hebben we ook voor de kinderen. Nou, wat goed? Ja. ja en dan zonnebrillen zie ik nog. Ballen ja. heb je ook nog. Petjes. Ja, en. De, uh, gewone ballen voor op het strand, beach ballen, sportschoenen, peetjes, ja. Peetjes, ja. Nou, Het is wel een heel breed assortiment eigenlijk. hè? Ja, ja. Je kan echt voor alles hier terecht. Ja. Heel en erg mooi. Dan, uh, de zwembrilletjes. Ja, ja, en dan, dan de sokken, dan. de ja. valkensokken hebben we. Nou ja, en dan. Uh, dat is het zo'n beetje, denk ik. Ja, het is een heel breed assortiment. Heel ja. goed. Ja. We hebben nog uh, altijd aan, aan het eind van het programma de vraag. Uh, van, uh, hoe zie je jezelf over vijf jaar? Nou ja, het is crisis. Maar we hopen dat we blijven leven. En ja, zoals het nu gaat, ziet het er ook wel naar uit. Dat we het uh, redden ja. als nieuwe ondernemer. Ja, en uh, we hopen toch door te groeien. En uh, dat er toch steeds groter en breder assortimenten nog kunnen krijgen ja, ja. dus uh, ja, en dat we toch aan iedereen zijn uh, eisen en functies en ja. alles kunnen voldoen, dus uh, ja Nou, hopelijk positief, gaan we. Ja, ja. We kijken op de toekomst en je hebt zoveel uh, spullen Ja. Hè? Dat, uh, dat is vast ja. wel vraag naar ja. en we hebben altijd nog de shout out aan het, in het programma, aan het eind van het programma van waarom zouden we in deze zaak onze sportspullen kopen nou het is dichtbij voor iedereen, goede service. We hebben service. Uh, als we het niet in de winkel hebben, ja, dan kan het ook altijd besteld worden. Dus dat proberen we ook. En we proberen iedereen toch aandacht te geven. Dus dat er toch, ja, uh, yeah. alles wat we hebben, toch, ja. Uh, yeah. <laughs> Nee, persoonlijke aandacht, dat, dat is ook een sterk aandacht. punt, denk ik, ja, ik inderdaad. Ja, dat hè? je in veel grotere zaken in Haarlem hebt, dat is, ja, je komt binnen en je wilt, stel een paar schoenen passen. Nou ja, en voor kinderen dan moet je toch wel goed voelen bijvoorbeeld, of het goed zit of gewoon mensen aanraden wat ze beter kunnen doen. En daar proberen wij heel sterk in te zijn om iedereen gewoon persoonlijk aandacht te geven in plaats van hier heb je een schoenendoos en uh, zoek het zelf uit. Ja. Dus ja, daar proberen wij echt ons uh, voordeel mee te pakken. Uh, voor de uh, klanten, de toekomende klanten ook, kunnen we op de radio ook even het uh, e-mailadres, de website bedoel ik zeggen en de telefoonnummer wat jullie hebben. Uh, het e-mailadres is www.sport-itt.nl En u kunt ons dagelijks bereiken op het nummer 06-1509-4331 Of op 06-1425-6151 En we zijn 7 dagen per week geopend Elke dag en ja. van welke tijden? Uh, van dinsdag tot met vrijdag van 10 tot 6. Op zaterdag van 10 tot 5. Op zondag van 12 tot 6. En op maandag van 12. Of op zondag van 12 tot 5. En op maandag van 12 tot 6. Nou, dan weten we jullie in ieder geval te vinden. Hartelijk bedankt voor het interview. Le sourire d'une autre je voudrais mais ne peut en vouloir désormais tu vas m'oublier, ce n'est pas de ta faute, et pour autant tu dois Jour après toi, je pourrais peut-être donner de ma tendresse, mais plus rien. Blind, yeah, I'm blind. Oh, I'm a man. I'm a man. Can't you see what I am? And I live and breathe for you. Oh, but what does it do if I ain't got you? If I ain't got you? If I ain't got you? If I ain't got You, Baby, you don't know. love somebody the way I love them. Somebody, love somebody.